Eén uur. Het NOS Journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, treinen ontspoort na botsing bij Zevenaar. Escortbureaus gesloten na verdenking van mensenhandel. Een rechtszaak tegen Julian Assange op 7 en 8 februari. gewolkt en regenachtig en ongeveer 4 graden. Vooral op lokale wegen in het noordoosten van het land... kan het nog glad zijn door ijzer. Komende nacht, dan wordt het vanuit het westen even droog. Landinwaarts kan het dan een graadje vriezen. Morgen volgt weer veel regen. Het wordt dan iets zachter dan vandaag. Vijf graden in het noordoosten en acht graden in Zeeland. Op het spoortraject Arnhem-Zevenaar is rond het middaguur... ter hoogte van Zevenaar een internationale passagierstrein... met een goederentrein in botsing gekomen. Verslaggever Matthijs Holtrop is ter plaatse. Matthijs, een grote ravage daar? Nou, de trein is in ieder geval zwaar beschadigd. De voorkant van de internationale trein richting Duitsland... heeft een hele grote kras over de zijkant. Het helpt ook over naar links, want de trein staat naast de rails, tussen de rails. En uh, een paar platen zijn er uh, compleet afgereden door de goederentrein. Het, uh, het gaat om het staartje van een uh, containertrein... die momenteel geen containers vervoert. Het zijn dus van die platte wagons. En die hebben de internationale trein zwaar beschadigd. Zijn er gewonden daar uh, bij, uh, bij dat ongeval? Nou, de passagiers die zitten nog in de trein en door de geblindeerde ramen kan ik ze niet zien. Maar het lijkt erop dat het allemaal meevalt. De hulpdiensten zijn hier massaal te plaatsen. Maar ook het ambulancepersoneel blijft ook lekker in de ambulance zitten. Uh, dus het lijkt wat dat betreft mee te vallen. Mensen zitten nog in die trein en, en mogen ook niet wegdaan. Dat klopt. En De politie die heeft uh, met een trappetje wel uh, toegang tot de trein. Dus die lopen in en uit. Ja. De hulpdiensten gaan dus wel naar binnen, maar het lijkt erop dat iedereen uh, gewoon nog in de trein zit. Heeft er al iemand uh, van de politie jou kunnen zeggen hoe lang uh, dat, uh, dat gaat duren, dat, uh, dat opruimen en het, uh, het afwikkelen van de zaak? Nee, wat dat betreft is het nog tamelijk uh, recent nieuws. Uh, de hulpdiensten hebben net een plan gemaakt, zij beginnen nu uh, dat uit te voeren. Er komt wat beweging in en ik hoop later vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven. En, en, en voor wat betreft de dienstregeling, het, het, het, het spoorverkeer tussen Arnhem en Zevenaar maar voor de rest van de dag of zo? Nou, het lijkt erop dat de treinen richting de Achterhoek gewoon kunnen rijden. Ik heb er net een paar uh, zien rijden. Uh, het internationale treinverkeer van en naar Duitsland... dat zal uh, de komende uren zeker gestremd zijn. En uh, ook het vrachtverkeer richting de Betuwerlijn... Uh, lijkt me nu uh, gestremd. Als zullen de reizigers daar natuurlijk weinig last van hebben. Matthijs, Holtrop, erop. Voor dit moment uh, dank je wel. Bij uh, die plek in Zevenaar Dus waar een uh, internationale passagierstrein en een goederen trein, een lege goederen trein, een uurtje geleden met elkaar in botsing kwamen. Het lijkt erop dat er niemand ernstig gewond is geraakt. Het Openbaar Ministerie heeft de websites van twee escortbureaus uit de lucht gehaald... omdat ze betrokken zouden zijn bij mensenhandel. Er zijn ook twee medewerkers van die seksondernemingen gearresteerd. Verslaggever Roel Pauw sprak erover op het kantoor van de Nationale Recherche. Oké, okay, je tikt in Susanna.com en dat is met twee keer een z... of pleasure-escort.nl. En dan krijg je geen site te zien met allemaal mooie dames... maar een website van de politie. Attentie staat erop. Dit bureau wordt in verband gebracht met mensenhandel. Joost van Slobben, u bent de portefeuillehouder mensenhandel van het KLPD. Wat is er mis met deze sites? Uh, die mensenhandel die behelst dat er uh, via deze sites uh, uh, prostituees aangeboden werden. Uh, en uh, dat dat uh, niet vrijwillig gebeurde. Dus dat daar sprake was van uitbuiting. En die uitbuiting, waar blijkt die uit? Nou, ik kan u een voorbeeld noemen. Een van de Roemeense dames. die uh, ook voor een van deze twee organisaties werkte. die heeft in een jaar tijd 100.000 euro verdiend. Dat kunnen wij uh, narekenen. Dat is ook haar, uh, haar eigen verhaal. Hij heeft daar uh, 0 euro van teruggezien. En vandaar dat wij. Uh, in ons onderzoek hebben we kunnen constateren dat er voldoende verdenking was. En wij vandaag twee personen hebben kunnen aanhouden die te relateren zijn aan de twee genoemde websites. Maar hoe zijn ze aan die dames gekomen? Dat betreft over het algemeen dames uit het Oostblok. Die worden daar geworven. En sowieso het naar Nederland halen van dames, of überhaupt van personen, om hier in de prostitutie werkzaam te zijn. Is al strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Dus dan is er al sprake van mensenhandel. En u heeft ook de gebruikers van deze seksuele diensten ingeschakeld door 1300 mensen een berichtje te sturen. Met de tekst dit nummer had contact met Susanna.com. Deze site biedt vermoedelijk slachtoffers van mensenhandel aan. De politie vraagt uw hulp. Uh, denkt u dat mensen dat gaan doen? Want ja, ze komen voor heel andere zaken natuurlijk, hè, naar zo'n escortdame. Dat klopt, maar er wordt wel gereageerd op de sms'jes. Uh, natuurlijk zal daar een deel van zijn die ontkennen contact hebben gehad. Maar uh, wellicht dat daar ook andere informatie tot ons zal komen. Rolpaal bij de Nationale Recherche. Er is een wet in de maak om ook de gebruikers van slachtoffers van mensenhandel... en uitbuiting strafbaar te stellen. Reisbrancheorganisatie ANVR heeft een lijst gepubliceerd met 30 reisondernemingen... die volgens de organisatie niet aan de wettelijke eisen voldoen.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 En je moet ervoor zorgen dat als je gaat en de mensen zitten in het buitenland... zijn met jou op reis, dat je, dat je ze dan terughaalt. En ja. beide worden vaak uh, dus niet, uh, niet aangeboden. Al dus de ANVR en een van de organisaties op die uh, zwarte lijst... is Hispania Travel van Harm Boerma. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de ANVR zegt dus dat u niet aan de financiële garanties uh, voldoet... en daarom bent u op die zwarte lijst gezet. Klopt dat? Nee, dat klopt. Ik heb inderdaad vanochtend van jullie vernomen dat ik er daadwerkelijk op sta. De website is, is niet bereikbaar. Ja, maar dat u ook uh, niet aan die financiële garanties voldoet? Nou, ik voel wel aan de financiële garanties, is, is mijn mening. Ik heb, uh, uh, mijn werkwijze is wat anders dan de meeste grote reisorganisatie. Ik ben een kleine organisatie en daardoor ook uitgesloten van deelname van ANVR en SGR. U kunt er niet uh, aan meedoen zelfs. Wat zegt u? U kunt er niet aan meedoen, zegt u? Nee, ik, ik kan daar niet aan meedoen. Wat zij, zij vragen is een, is een minimaal eigen vermogen waar ik, waar ik niet aan kan, kan voldoen. Om toch onze klanten garantie te geven, want in die vorm kan het niet, om toch onze klanten garantie te geven... Eh, ...zorgen wij ervoor dat de, de betaalde reisgelden direct eh, gebruikt worden om ook de, de, de hotelboekingen en eventuele huurauto te, te betalen... En daarmee is er dus een, een garantie. Want wat gebeurt er tussen de boeking uh, en het moment dat, uh, mm -hmm. dat de vakantie uh, daadwerkelijk plaatsvindt... en ik failliet zou gaan, dan is de hele reis al betaald en kan de klant gewoon op reis. Want mijn uh, inmenging is dan uh, financieel niet meer... Dus alles is betaald, het hotel, maar ook de terugreis. Dat is allemaal vooraf betaald, zegt u, en uh, dan ja, loopt de klant die, geen risico om, op. om aan deze garantie te voldoen, is het niet mogelijk om de vliegtickets van mij uh, te boeken. Want uh, dat vraagt weer een andere uh, financiële administratie. Daar kan ik niet aan voldoen. Dus er dus zit ik heb... een risico in? Nee, want ik, ik bied deze uh, vliegreizen ook niet aan. Wat ik aanbied, is, is vanaf het moment van aankomst in, in Spanje, waar het hier om gaat, tot het moment van, uh, van vertrek. En de mensen hebben zelf hun uh, vliegtickets geboekt. En doen dat niet, dat niet via mij. Dus de klant kan altijd terug, want hij heeft zijn vliegtickets. En ook als ik tijdens de vakantie via zou gaan... want dat is natuurlijk ook een van de onderdelen ja. van deze garantie... is er niks aan de hand, want de hele vakantie is al betaald... en de klant heeft zelf zijn vliegtickets. Maar is het, niet een, is het niet een wettelijke eis dat u uh, uh, uh, uh, uh, aan die, uh, die AVR of die SGR moet voldoen? Dat daarbij aangesloten moet zijn? Nee, het is geen wettelijk eis om bij de ANVR of SGA aangesloten te zijn. De, de, de, de wet zegt dat, je, uh, dat de reisorganisatie uh, zeker moet stellen... dat de klant niet leidt onder een finissement. En, dat, zegt u, dat, hun, is is en... In, dat is voldoende ingedekt bij u, zegt u? Naar mijn mening wel. Ja. Ik, ik heb een, uh, in juni voor het eerst met de ANVR contact gehad hierover. Ja. En toen werd mij gezegd dat er... Uh, uh, uh, ...nog geen directe aanleiding was tot publicatie en dat ze mij op de hoogte zouden houden. Nou, dat duurde erg lang, dus ik heb in november opnieuw contact met hen opgenomen. En uh, toen was het antwoord nog hetzelfde. En ze zouden mij op de hoogte houden van het onderzoek. En, U zegt uh, zouden, dus dat is niet gebeurd? Uh, nee. Nee, wat de volgende reactie was de brief van afgelopen uh, donderdagavond die per mail uh, rondgestuurd is. Waarin ze zeg zeggen dat ik op de, op de lijst sta... Dat ik uh, uh, drie dagen de tijd heb om te reageren. Nou, ik heb dat op hetzelfde moment gedaan en kreeg toen een uiterst onprettige reactie van, uh, van de heer Oost, dan, van Avia. Um, en het lijkt me ergens om. Ik heb het duidelijk ook aangegeven en gevraagd: van joh, wat is dan volgens jullie uh, het onderdeel waar ik niet aan voldoen? Ja. Heb ik tot drie maal toe sinds juni uh, verzocht. En zij geven daar geen antwoord op. Want ze zeggen: joh, wij moeten het belang van onze leden beschermen. Ja. En, uh, en niet uw bedrijfsvoering veranderen. Oké. Okay. Ja. Daar laten we het even uh, bij. Ik begrijp een, ja. een passtelling tussen de ANVR en uh, meneer Boerman van ja, Spanje. Ik, uh, ik, ik ben van mening dat de ANVR niet de, de organisatie is, er uh, is dus geen wethandhaver. Uh, uh, dus als de, de consumentenautoriteit uh, met mij wil bekijken of ik wel of niet aan de wet voldoe. Uh, en het zo nodig is om, uh, om aanpassingen te doen. dan wil ik die met alle plezier doen. Want ik, vanzelfsprekend, ja. wil ik aan de wet voldoen. en het belang van mijn klanten staat bovenaan. Uw verhaal is uh, helemaal duidelijk. Ik hoop dat u, uh, dat u eruit komt. Dank u wel, meneer Boema. Dit is het NOS-journaal. door Alt Meegens. Ik aan het begin van de uitzending. Met weerbericht het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het Noordoosten. Daar kan het verhandelijk glad zijn door IJssel, vooral op lokale wegen. Die ijzel die trok de afgelopen uren van het zuidoosten van het land naar het Noordoosten. In het zuidoosten, de regio Eindhoven, gebeurde vanochtend opvallend veel aanrijdingen. Op de snelweg tussen Helmond en Eindhoven gleden tien auto's van de weg. Maar na de weg een tijdje werd afgesloten. In het noorden van Gelderland konden de ambulances de vele meldingen niet aan...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 De hoogwaterpiek wordt morgenavond verwacht. De autoriteiten daar zijn op hun hoede na de zware regenval in Toowoomba. Ongeveer 100 kilometer naar het westen. Na zware regen ontstond daar een vloedgolf die aan zeker 10 mensen het leven heeft gekost. Zo'n 70 mensen worden nog vermist. De Brisbane River voert ook rivierwater uit Toowoomba af. De oprichter van Wikileaks dan, Julian Assange, moet 7 en 8 februari voor de Britse rechter verschijnen. Dat heeft hij vanochtend tijdens een kort bezoek aan de rechtbank te horen gekregen. In de rechtszaak in februari wordt het uitleveringsverzoek van Zweden behandeld. Het land heeft tegen Assange een aanklacht ingediend. Hij wordt beschuldigd van misdrijven. De oprichter van Wikileaks ontkent dat hij iets strafbaars heeft gedaan. In verband met de zaak zat Assange vorige maand negen dagen vast. Dankzij een uitspraak van het Britse Hoge Rechtshof kwam hij op borgtocht vrij. En dan de populairste kindernamen van 2010, die zijn bekend. Het zijn geworden Sem en Sophie. Ouders hebben 859 keer voor de jongensnaam Sem gekozen... en 800 keer de meisjesnaam Sophie gekozen. Die namen staan al een paar jaar in de top 10. Sophie was ook in 2008 al de populairste meisjesnaam. De lijst wordt elk jaar gepubliceerd door de Sociale Verzekeringsbank. Die keert de kinderbijslag uit en weet daardoor de namen... van alle kinderen die in Nederland worden geboren. Veel namen komen maar uh, weinig voor op de lijst. Zo zijn er uh, van veel ouderwetse namen moet ik zeggen komen weinig voor op die lijst. Zo zijn er 15 pieten geboren en afgelopen jaar is maar één meisje Nettie genoemd. Sport. Rolstoeltennisster Esther Vergeer is voor de vijfde keer genomineerd voor de prestigieuze Laureus Sports Award. Dat is een record. Vergeer is in de race voor s werelds beste sporter met een handicap. Ze won de award alleen in 2002 en 2008 en in 2006 en 2007 is ze genomineerd. De awards worden op 7 februari uitgereikt, gebeurt in Abu Dhabi. Bij de mannen zijn onder andere basketballer Kobe Bryant, de voetballers Lionel Messi en Andres Iniesta, tennisser Rafael Nadal en autocoureur Sebastian Vettel genomineerd. De vrouwen zijn de grote kanshebbers tennisters Kim Kleisters, Serena Williams, Caroline Wozniacki en de skiester Lindsay Van. Amerikaanse international Oguchi Ogniewu speelt de rest van het seizoen bij FC Twente. De 28-jarige centrale verdediger wordt gehuurd van AC Milan. Ogniewu speelt sinds 2002 in Europa. Debuteerde in dat jaar bij het Franse FC Mets. Daarna speelde hij voor La Louvière, Standaard Luik en Newcastle United. In 2009 stapte hij over naar AC Milan... maar door blessures speelde hij daar geen competitiewedstrijd. Onjewu nam deel aan het WK in 2006 en in 2010. Trainer Michel Preudon van Twente... kent Onjewu nog van hun gezamenlijke periode bij Standaard Luik. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Kees Kwaks. Goedemiddag, Dorald. Uh, we hebben wat gladheid nog op vooral de lokale wegen... in het noordoosten vanwege IJssel. Die gladheid zal de komende uren verdwijnen... En de file op de 28 Zwolle richting Amersfoort, 2 kilometer bij Amersfoort. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Arnhem en Emmerich... er rijden geen treinen vanwege de ontspoorde trein. De vertraging is meer dan een uur. Dankjewel, Kees. Uh, nog één keer de hoofdpunten van deze uitzending. In aansluiting op die verkeersinformatie inderdaad, bij Zevenaar... is een internationale Duitse trein tegen een lege goederentrein gebotst. Geen gewonden zijn er, maar dus wel een ontregeling van uh, de dienstregeling. Twee online escortbureaus zijn gesloten naar verdenking van mensenhandel... en de rechtszaak tegen Wikileaks-voorman Julian Assange... wordt gehouden op 7 en 8 februari. Kort over dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg. Geld moet niet rollen, geld moet klimmen. En dat kan.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op 2 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Normaal gesproken is de opkomst niet al te hoog... maar veel provincies doen er nu alles aan om zich te profileren... en zo de provinciepolitiek een beetje sexy te maken. Ik praat er zo meteen over met Harmen Binnenma, die statenlid in Noord-Holland... en docent bestuur en beleid aan de Universiteit van Utrecht. De jeugd van Jolande Sap werd grotendeels bepaald... door de alcoholverslaving van haar vader... Het heeft haar wel gevormd tot wie ze nu is. Het was wel een verwarrende tijd waarin ze leerde op eigen benen te staan. Die relatie met mijn vader was gewoon een relatie van enorm veel liefde. Maar ja, je bent natuurlijk als, als, als iemand helemaal in zijn eigen nou ja, problemen zit... dan ben je iemand ook voor een groot kwijt. En straks na half twee is er stand.nl. Ze zouden wel eens de verrassing kunnen worden bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. De oudere partij 50+. plus Denkt oprichter Jan Nagel zelf maar heeft dat met leefbaar beweging natuurlijk ook al een keer uh, bewezen... dat hij een neusje heeft voor braakliggend politiek terrein. Sommige standpunten van 50PLUS lijken op die van de PVV. En je leest er ook een beetje SP in door. En dus is onze stelling, de oudere partij 50PLUS is een aanwinst voor de politiek. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En twitteren naar @stand_nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, 2 maart dus. Uh, 3 maart, hè? 2, 2 ma maart. 2? Ja, 2 maart. Ik zei zo straks, 3 maart. Hoe kom ik daar dan bij? Kijken. Nee, 2 maart heb ik gezegd. Ik heb helemaal niet gezegd, 3 maart. Uh, verkiezingen voor Provinciale Staten, uh, dat zal u niet ontgaan zijn. In de aanloop naar die verkiezingen zijn de provincies uh, druk bezig om zich te profileren. En heeft dat zin? Dat is de vraag voor vandaag. Want de opkomst bij die statenverkiezingen is altijd erg laag. Ik praat over met Harmen Binnenma. u hoorde al even zijn stem. Statenlid voor GroenLinks in Noord-Holland. Hij is ook docent bestuur en beleid aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Dank u wel. Vreest u eigenlijk die 50 plus? Vrees ik ze? Nou, ik vind het een interessante partij die mee gaat doen. En dat kan leuke concurrentie zijn. Ik denk met name dat voor de partijen die genoemd zijn, zoals de PVV en de SP, omdat ze interessant geshopt hebben. En de 50PLUS is een hele interessante doelgroep om mee aan de gang te gaan. Zelfs voor GroenLinks? Zelfs voor GroenLinks, ja. ja. Maar u vrees ze niet? Ik vrees ze niet direct. Nee. Okay, nee. Nou goed, daar zouden we het eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar ja goed, het is nu, uh, het is nu zo even aan ja. bod gekomen. Uh, even wat dingen op rijden. De provincie Gelderland die ging een paar weken geleden op zoek naar de 2 miljoenste inwoner. Uh, inwoners van de provincie konden een foto van hun pasgeboren baby opsturen. En de jury koos daar dan uit de symbolische winnaar. Dat is vast met die verkiezing ook te maken. Je kunt het er nooit helemaal los van zien. provincies zullen nu toch echt gaan proberen om uh, kiezers te trekken. We zijn er nog. We zijn er nog, we bestaan nog. En het is natuurlijk een hele onbekende en ook vaak onbeminde bestuurslaag. Dus als je iets kunt doen om je eigen bekendheid een beetje te vergroten... moet je dat meteen ja. aangrijpen. Maar werkt dit nou, denk je? Nou, misschien scheelt het een half procentje, maar echt veel uit zal maken. Nee, het zal niet veel uitmaken. Nee. Hoe komt dat? Ja, het heeft een beetje ook. Uh, het heeft heel veel te maken natuurlijk met het soort taken waar de provincie uh, mee te maken heeft. En die voor heel veel burgers niet direct zichtbaar zijn. Op het moment dat je een buslijn gaat, gaat opheffen of een snelweg aanlegt, dan weten ze je wel te vinden. Maar met heel veel andere onderwerpen raakt het de mensen niet zo snel en weten ze niet precies wat de provincie doet. Nee, nee. Um, goed, die verkiezingscampagne die is bezig of die, die gaat straks echt, uh, echt beginnen natuurlijk. Uh, vroeger ging dat met, met posters op de borden en dat was het dan. Maar nu, nu zie je dus allemaal dit soort acties. Ja, de posters blijven uiteraard belangrijk, want je moet zichtbaar zijn in ieder geval als politieke partij... maar de provincie zal ook met name sociale media, internet en dergelijke gaan inzetten... en proberen wat ludieke acties te organiseren om aandacht op zichzelf te vestigen. Ja. Zoals de twee miljoenste inwoner of een lied maken, daar zullen we het straks nog over hebben. Ja, want, en dat soort zaken. In Groningen want... hebben ze dat gedaan, hè? Ja, ja in de provincie Groningen. Um, maar nog even naar die, naar die, uh, naar die provincies toe. Um, ze willen zich profileren, uh, ze willen laten zien dat ze onmisbaar zijn... Maar dat schiet ook wel eens door, hebt u uit eigen ervaring uh, gemerkt? Dat schiet ook wel eens door. Klaartje Peters heeft een aantal jaren geleden... dat het opgeblazen bestuur genoemd hè, op allerlei terreinen... waar de provincie eigenlijk niet mee te maken heeft. Toch actie ondernemen, of het nou bestrijding van uh, laaggeletterdheid is... of overgewicht, allerlei sociale projecten voor daklozen. Ze zijn heel mooi en aardig en zijn heel goed bedoeld, ongetwijfeld. Maar de provincie zou zich daar eigenlijk niet mee moeten bemoeien. Nee, maar dat doen ze wel. Dat doen ze wel, ja. Nou, ze worden nu een beetje gedwongen om wat rustiger aan te doen. Want ook de provincie krijgt natuurlijk gewoon te maken met bezuinigen en met de crisis. Dus er is ook minder geld om dit soort acties te ondernemen. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen, zeker met de verkiezingen aantal, wil je toch laten zien: wij bestaan nog en we doen het toe. Maar u zegt eigenlijk ook tegelijkertijd: de provincies moeten zich maar een beetje bescheidener opstellen. Nou, Ik denk het wel. Je moet in ieder geval niet de illusie hebben dat als je drie of vier jaar lang niet in staat bent geweest om zichtbaar te zijn, dat het ineens in een inhaalslag van twee maanden wel gaat lukken. En dit soort acties dragen misschien een heel klein beetje bij opkomst. Maar echt spectaculair stijgen zal het niet. Ja. Misschien alleen door de Eerste Kamer, want dat is dan toch eigenlijk de belangrijkste reden om te gaan stemmen. Nou ja, precies. Omdat die Eerste Kamer heel veel invloed kan hebben op uh, het succes van deze regering. Dus dat, dat, dat is dan wel even de stok achter de deur. Dit zou wel eens hele interessante provinciale statenverkiezing kunnen worden. Ja. ja, voor de provincie is het vervelend, want hoe meer het over de Eerste Kamer gaat, hoe minder het over hen gaat. Maar het zou in ieder geval voor politieke partijen een hele belangrijke ja, manier kunnen zijn om kiezers duidelijk te maken deze verkiezingen zijn echt belangrijk. En wil je een eind aan dit kabinet, dan moet je op een van de linkse partijen stemmen. En wil je dit kabinet houden dan op een van de rechtse partijen? Dus die Eerste Kamer. Ja, ook de Eerste Kamer is natuurlijk zo'n onbekend uh, orgaan. En die komt er ook een beetje in de schijnwebbers samen. Want ja, haalt Rutte wel of niet een meerderheid? Wordt toch wel cruciaal. In Gelderland doen ze dus dat met die 2 uh, miljoenste inwoner. Uh, uh, Gelderland in ieder geval op de kaart zetten in Nederland... en uh, ook nog eens een keer in de rest van de wereld is er, geloof ik, uh, zit achter. Uh, u zei het al, in Groningen hebben ze iets anders bedacht. Een, een lied. Het illustre duo uh, Roy Rienus en P. Daalhemmer... Uh, Groningers kennen die uh, twee natuurlijk... hebben ze ingehuurd om de provincie wakker te schudden. We gaan even luisteren zo'n stukje. Storm, storm weer voor de deur. Naar mijn deur en je zij meer is de dag, mensen stel ons nooit teleur. Er is geen hokje waar nooit zo'n hokje Aan de telefoon is de commissaris van de Koningin in Groningen, Max van der Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, P. Dalemmer en Roy Rien zijn uit de kast gehaald. Ja, mooi werk hè. En dat is op zich al bijzonder, want die deden, ja, die deden later in de bende van Buffalo Bill, weet ik nog iets. Maar uh, die, die, die, die, die, die, die, die, dat illustre duo was eigenlijk uh, onder het stof. Nou, de laatste, laatste jaar zijn ze weer erg actief hier in de provincie en uh, dat bracht me ook op het idee. Zij zijn uh, behoorlijk uh, bekend, hebben ook een soort identificatie met Groningen en Groningers. En dat is misschien toch wel een verschil ook in de discussie over provincies in Nederland. Groningers hebben gewoon iets met Groningen niet per se met het bestuur in de institutionele zin, maar gewoon met dat gebied, met, met, met de hele sfeer en alles wat hier hangt. Dus het Groningengevoel gevoel is wel iets waarop je echt een reëel beroep kunt doen en onze campagne gaat er ook onder de titel uh, Stem voor Groningen. Dat is iets waar ik geloof dat we 51% hadden de vorige keer bij de verkiezingen. En we hopen nog net iets hoger te komen. Dat we ook de hoogste opkomst halen. En, en dat het ook echt over Groningen gaat. Dus en niet wat, wat, uh, wat, wat net gezegd werd. Ook dat, die, dat die Eerste Kamerverkiezingen erachter zitten. Ja, okay, nou, je moet een beetje nuchter zijn. De, de, de op zichzelf is er niks tegen. Mensen laten zich natuurlijk ook voeden. door het feit bij welke partij ze horen. of wat hun landelijke voorkeuren zijn. Of die Eerste Kamer gaat een rol spelen. Maar in Groningen. Uh, ...zijn er nogal wat kwesties waar mensen gewoon rechtstreeks ook zich bij betrokken voelen... ...of dat nou wegen zijn, openbaar vervoer, landschapsinrichting... ...hele karakteristieke kwesties die ook door die vier jaar heen aandacht getrokken hebben. Dus er is hier ook wel wat directe contact tussen bestuurders en, en, en de kiezers. En wat dat betreft hebben wij misschien hier iets minder last van de, de onzichtbare bestuurslaag. En uh, tegelijkertijd zijn we ook redelijk toegespitst in onze taken... Dus, uh, we doen niet de dingen die primair bij gemeentes liggen of bij het Rijk. En ja, dat maakt ook wel dat uh, hier, uh, denk ik, de, de regionale democratie uh, redelijk functioneert. Maar we gaan door zijn campagne, overigens voor de helft van het bedrag van de vorige keer. Want ook hier wordt bezuinigd. Ja, precies. Uh, dat geld speelt natuurlijk ook een rol. Uh, ja, maar gaan we toch proberen debatten. RTV Noord speelt nogal een rol. We echt op tv debatten houden. We lijsttrekken samen met mensen... ...in de regio uh, over kwesties die daar nogal brand gespeeld hebben. En ja, dan wordt het ook iets reëels. Dus dan is het niet het opgeblazen bestuur waar Klaartje Peters terecht uh, kritiek op had. Maar dan is het gewoon echt het uh, bestuur van de mensen over een, een provincie waar ze iets mee hebben... ...waar ja. ze ook uh, hun uh, mening over willen geven. Nu zijn we de vorige verkiezingen 51% opkomst. Uh, wat, wat verwacht u nu door het inzetten van uh, P. en Roy nou, ik, ik, het is altijd lastig natuurlijk, maar het, het gaat natuurlijk niet alleen om rogerings en Peperdaal hebben. maar het gaat ook om, uh, om, om, om, om, om hoe nu alles speelt. Ik, ik hoop toch dat we met uh, alle debatten en discussies, en dan niet alleen maar door de dingen die we nu doen, maar door de dingen die we de afgelopen vier jaar gedaan hebben, en misschien dat extra element van spanning rond de Eerste Kamer... Dat we wellicht toch uh, ergens uh, weer boven de 50% uitkomen. Ja. Dat zou ik erg mooi vinden. Goed, uh, dank dat u even naar de telefoon wilde komen. Max van den Berg, de commissaris van de Koningin in Groningen. We ga nog even terug naar uh, Harman Binnenma. Wat hij zegt: uh, Groningen, een echt wijgevoel. En uh, hij heeft de indruk dus dat mensen daar ook nog echt wel voor, de, voor die provinciale thema's gaan. Uh, is dat een verschil bijvoorbeeld met, met een provincie als Noord-Holland? Ik geloof dat het absoluut een verschil maakt. Uh, Groningen of Friesland, Zeeland denk ik ook. Limburg misschien nog waar een, een duidelijk provinciaal gevoel aanwezig is. Dus men heeft meer met die regio, meer met die omgeving. Tegelijkertijd maakt het voor de opkomst maakt het vrij weinig uit. Want de commissaris zegt 51 procent. Ja, Noord-Holland was 45 procent. Er zijn dus ook geen spectaculaire verschillen. Niet als mensen zich met die provincie verbonden voelen. Dat zal dan ineens massaal naar in de stembus gaan. Ja. Um, u, u zet op de lijst ook voor de Eerste Kamer. Hè? Dat hoop ik in ieder geval dat dat gaat lukken. Nummer 7 van bij GroenLinks groen moet, moet nog over besluiten. Ja, maar voorlopig op de voorlopige lijst zevende, gaat nou, dat lukken? Als ik op plek 7 blijf, dan ben ik bang dat ik er net buiten val. Dus ik moet nog een beetje hoger proberen te komen. Ja. Nou, Oké, okay. nou die interne lobby gaat ook nog... Die uh, gaat zeker voor start. Ja. Goed, dank voor de uitleg. Uh, Harmen Binnenma was dat uh, dus um, staatslid in, in Noord-Holland. En uh, tegelijkertijd ook nog uh, eens een keer uh, deskundig op dit gebied. De provincies, daar ging het over. En 2 maart dus, dan zijn de provinciale statenverkiezingen. Het Radio Dagboek. Deze week met Jelande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Ja, de jeugd van uh, Jolande Sap was niet heel harmonieus. Haar vader had een alcoholverslaving en dat leidde tot uh, veel ruzies. Jolande is ook wel eens door hem geslagen. Toch was er ook bewondering voor de man die piloot, schipper, caféhouder... en vele andere baantjes had. Ze heeft Jolande in hoge mate gevormd tot wie ze nu is... vertelt ze in deel 2 van haar radiodagboek... waarin ze op weg is naar het Binnenhof voor de eerste fractievergadering. We hebben gisteravond... Uh... Op Een hele mooie manier met de hele fractie alle kamerleden afscheid genomen van Femke. En toen heeft ze me al een voorzittersbelletje overgedragen. Dus dat officiële moment is al geweest. Dus Je hoort hem eigenlijk al rinkelen in mijn tas op de achtergrond. Kijk, hier is hij. <lacht> dus dat is een heel grappig belletje. De hamer was zoek. Gisteren is ze bezig geweest haar spullen op te ruimen. Um, en toen kwam ze wel dit belletje tegen, maar de hamer was zoek. Ja, nou, mijn passie is heel erg direct ook voortgekomen uit mijn uh, eigen levensgeschiedenis. Ik heb heel erg vanuit vroeger hè, met een paplepel ingegoten gekregen hoe belangrijk het is, als vrouw, maar eigenlijk ook hè, ieder mens, om echt te zorgen dat je gewoon goed op eigen benen kan staan. Dat je je eigen passie, je eigen talenten ontwikkelt. Ik ben op mijn 18e op kamers gegaan om te gaan studeren. En... Uh, uh, ja, mijn vader is helaas op veel te jonge leeftijd, op zijn 58ste, overleden. Eigenlijk ook aan de gevolgen van uh, te veel drinken. En ja, eigenlijk van kind af aan, uh, totdat hij overleden is, is die alcohol een punt geweest. Hij heeft ook zeker periodes gehad dat hij uh, die verslaving tijdelijk overwonnen heeft. En dat heeft hij ook deels, en zo voel ik dat ook, dat heeft hij ook deels voor ons, hè, voor de kinderen, voor zijn vrouw gedaan. Uh, maar verslavingen zijn vreselijk. En ik heb gemerkt, eigenlijk al als kind, dat mijn, uh, dat mijn moeder, um, ja, doordat ze gewoon uh, geen stevige opleiding had, um, uh, altijd meewerkt in de zaak van mijn vader, maar geen eigen uh, baan lang had, ja, zich toch ook uh, beperkt voelde in de keuzes die ze kon maken. Dus ja, vandaar zit echt mijn passie, ook zeker richting vrouwen, zorg dat je altijd uh, je eigen toekomst en voor je kinderen kan zorgen. ja. Oké, okay, we gaan volgens mij wel beginnen. Ja. Oké okay, jongens, kom binnen, neem een plekje in. We gaan beginnen. Nou, Ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten vanochtend op onze eerste fractievergadering van dit jaar. Ik wil jullie ook nog even allemaal hartelijk danken. Um, die, dag, ja, ik zou het zeggen, die relatie met mijn vader was gewoon een relatie van enorm veel liefde. Maar ja, je bent natuurlijk als, als, als iemand helemaal in zijn eigen nou ja, problemen zit, dan ben je iemand ook voor een groot deel kwijt. Ja, die combinatie van haat en liefde, die was er heel sterk. En uh, dat is ontzettend verwarrend. Wat, wat ik als kind eigenlijk deed, is ook gewoon veel mijn eigen wereld opzoeken. De school was gewoon voor mij ook echt een uitvlucht. Dus ik heb ook met veel passie in de boeken gezeten. En dat, kijk, wat ik, waar ik tot op de dag van vandaag voordeel bij heb... is dat ik er goed in slaag om in hele hectische periodes... altijd toch even mijn eigen rustmoment te vinden. Want ja, dat, dat, dat, dat ben ik gewend, van jongs af aan. Dat kan ook gewoon op mijn werkkamer in Den Haag zijn. Dat ik, even, ik heb daar een mooie theepot staan bijvoorbeeld... en dan zet ik even die pot. Meteen dan neem ik een kopje. En dan kan een kwartier genoeg zijn om gewoon weer even helemaal ja, overal tegen te kunnen. Want mijn vader is op een gegeven moment zich uh, uh, ja, echt ook wat gaan afsluiten voor de buitenwereld. Nou, toen, toen had ik weinig contact. Uh, maar bij, bij, zeg maar, ja, op het allerlaatst... Hij is aan een longontsteking overleden. Hij woonde toen in een verzorgingstehuis. Um, zijn we wel allemaal ook erbij geweest. Hebben we hebben een ontzettend mooie afscheid gehad. Een ontzettend mooie laatste dag gehad. En, uh, ja, dat, als ik daar nu nog aan terugdenk... dan ja, vervult me dat echt met dankbaarheid dat we dat op die manier hebben mogen hebben. Oh, nou, in de komende tijd. Maar het lijkt mij ontzettend leuk voor deze eerste vergadering... waarbij ik jullie uh, fractievoorzitter mag zijn... om even feestelijk te openen met de bel. Dus dat gaat hij. Yes. yes. yes. Jolande Sap in haar radiodagboek, gemaakt door Maarten Bleumer's Terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zomeree gaan we praten over de nieuwe partij, de oudere partij 50+. Plus. En de stelling is, die partij is een aanwinst voor de politiek. De, de lijsttrekker van de partij uh, bij de uh, Eerste Kamer zit hier. Jan Nagel hij is ook op de op oprichter. En u mag straks zeggen of het u het mee eens bent of mee oneens met die stelling. Het is uh, half twee geweest. Eerst is hier Onno Duiven-Nederwit. Radio 1, het NOS Journaal. Bij de treinbotsing bij Zevenaar is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Een goederentrein en een ICE uit Duitsland kwamen er zijdelings met elkaar in aanraking. Beide treinen zijn deels ontspoord. De goederentrein was leeg. In de ICE zaten 146 passagiers. Naar verwachting rijden er pas vanavond laat weer treinen tussen Arnhem en Emmerich. De Hoge Raad vraagt zich af of de afkorting ACAB voor All Caps are Bastards wel algemeen bekend is in Nederland. Het Haagse gerechtshof had een man die de afkorting op zijn jas had staan... veroordeeld tot een geldboete. Het hof had geen onderzoek gedaan naar de bekendheid van de term... en moet dat nu van de Hoge Raad alsnog doen. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Friesland, Groningen en Drenthe. Daar is het soms verraderlijk glad door ijzel, vooral op lokale wegen. De ijzel trok van het zuidoosten naar het noordoosten. In de regio Eindhoven gebeurden vanochtend opvallend veel aanrijdingen door de ijzel. En in Duitsland is nu ook dioxine aangetroffen in varkensvlees. De besmetting is vastgesteld op een boerderij in de deelstaat neder saxe Op last van het Duitse ministerie van Landbouw worden een paar honderd varkens op de boerderij afgemaakt. En dat is nieuws op dit moment. ANUB ah, informatie In het noordoosten van het land zijn vooral lokale wegen door IJssel nog plaatselijk glad. Die gladheid zal de komende uren verdwijnen. Viel op de A2, Amsterdam den Bosch tussen Maarselen en knoop het Oude Rijn, twee kilometer. En tussen Arnhem en Emmerich rijden geen treinen na een ontsporing. Treindreizigers hebben een uur vertraging. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Weer een half uur ruimbaan voor uw mening en die van onze gast. En dat is vandaag Jan Nagel, want hij probeert het weer. Met zijn nieuwe partij 50PLUS hoopt hij op een sleutelrol in de Senaat. Nederland is weer een politieke partij rijker. De partij 50 plus. 50 plus mag dan wel de jongste partij van Nederland zijn. Ze richt zich nadrukkelijk op ouderen. Volgens Jan Nagel is de tijd rijp voor een nieuwe oudere partij. Ja, dat is natuurlijk een teken aan de wand en niemand in Den Haag trekt zich daar wat van aan. Ik heb niet eerder meegemaakt bij andere politieke partijen dat mensen zo makkelijk tot één standpunt konden komen. Wat is uw politieke ambitie nog? U bent 80. Nou ja, ik ben al eerste kamerlid geweest natuurlijk, dus een herhaling lijkt me heel leuk. Maar het lijkt me ook een mooie afsluiting als zeg maar, 50-plusser om eh, daarmee dan ook te eindigen. Want dat is natuurlijk toch wel het einde. Ja, dat was voormalig PPR-politicus Michel van Hulten in een reactie. 50-plus hoopt minimaal twee à drie zetels te veroveren in de Senaat. De partij die vooral opkomt voor de belangen van ouderen... wil tegenwicht bieden aan met name de PVV. Zit Nederland wel te wachten op een oudere partij? Of komen de gevestigde partijen genoeg op voor 50-plussers? En leidt het alleen nog maar tot meer versnippering van het politieke landschap. Ik praat erover dus, als gezegd, met Jan Nagel. Lijsttrekker van de oudere partij 50PLUS, welkom. Welkom. We uh, beginnen altijd met drie keuzes. Aan het begin mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Straks uitgebreid ruimte om allerlei andere dingen te beweren en, en, en te onderbouwen. Uh, hier is de eerste. Grijzer is wijzer. Ja. Ik heb mijn kandidaten streng gescreend. Ja. Ik word boos als ze zeggen dat ik de Heintje Davids van het Binnenhof ben. Nee. Oh, nee, niet. Nee, ik kan wel tegen een stootje en tegen een grapje. Want <lacht> is het is duidelijk een grapje. <lacht> Oké, okay. dan de stelling. En dan mag u als luisteraar op reageren. De oudere partij 50PLUS is een aanwinst voor de politiek. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar... .nl. De oudere plus, partij 50PLUS is een aanwinst voor de politiek. Dan zegt u het eens. Ja, anders hadden we het niet gedaan. En het is ook echt nodig. Het is niet alleen een kwestie van een zijn. Het is ja. echt nodig. Leg eens uit waarom. Nou, om te beginnen. Uh, het is onbeschaamd eigenlijk van deze regering... dat ouderen uh, in 2011 het meest in koopkracht achteruit gaan. Uh, mensen met een... Vaak alleen maar AOW of een klein pensioen. Dat wordt niet geïndexeerd. Alle lasten stijgen. Kijk naar de zorg. Kijk naar de OZB, naar de provinciale lasten. Maar geldt voor iedereen? Uh, dat geldt wel voor iedereen. Maar vergeet niet dat de lonen die stijgen wel. Uh, de afgelopen jaren zijn die 8% gestegen. Terwijl de pensioenen door niet te indexeren... Uh, die zijn 10% achtergebleven. En uh, het gaat vaak om mensen met kleine inkomens. We moeten niet denken dat mensen met pensioenen allemaal rijker zijn... En uh, ja, het is ook zo dat mensen uh, niets over hun pensioen te vertellen hebben. Ze mogen niet in de besturen van de fondsen. Nee. En als je kijkt maar dat de... geldt voor mij ook. En ik ben nog niet 50 plus. Jawel, u, uh, u uh, zit als deelnemer. Uh, kunt u vertegenwoordigers in het bestuur ja. kiezen? Nee, maar ik, ik kan ook niet naar een ander pensioenfonds als ik dat zou willen. Nee, daar moet er ook vrijheid komen voor die pensioenfondsen. Dat is een van onze belangrijkste punten. En ook op het gebied van de gelegen... werkgelegenheid, we gaan wel de leeftijd verhogen. Maar uh, je ziet dat uh, van de 64-jarigen werkt niet meer dan 15%. Dus uh, op die manier stoppen we alleen maar meer mensen in de, in de uitkering. Ja, maar want, want wat uw AOW-standpunt is juist uh, houden op 65%, toch? Ik begrijp best dat het uh, op een gegeven moment omhoog moet, omdat we ouder worden. Maar dan zeggen we stop nou eerst van die 85% die niet werkt op 64-jarige leeftijd. Laten we eerst zorgen dat daar 50% van aan het werk is. En als dat gelukt is, kijk nu maken we alleen maar meer uitkeringen en ongelukkige mensen bij. En dat uh, mm -hmm. vind ik een asociale politiek. Nog even, want, want dit zijn allemaal dingen. Hè? En, en dit, dit zijn allemaal dingen die ook in andere politieke partijen wel aan bod komen, volgens mij. Nee, dat is juist niet waar. Uh, als je nagaat, ik geef nog eens een voorbeeld. Uh, al 50 jaar is de vakantietoeslag in Nederland wettelijk verplicht 8% de mensen met AOW en ook anderen, uh, die krijgen maar 5,5 procent. Ik heb nog nooit iemand daarover gehoord van een politieke partij. En uh, het feit is dat de heer Wilders... inderdaad voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen... voor de ouderen opkwam. Letterlijk zei, uh, dit wordt een breekpunt... als de ouderenleeftijd leeftijd omhoog gaat. Moet op 65 blijven, zei die. hij. In het programma staat zelfs, uh, uh, daar vechten we keihard voor. Letterlijk citaat. Nou, uh, de stembus was nog in acht uur... Uh, dicht of hij liet het vallen. Dat is gewoon puur bedrog. En hij moet eens dus een keer aan uh, de andere fractieleden vragen... wat die verstaan onder keihard vecht. Ja. Hm. <g evangelical composition> u, u gisteren ed, u, u heeft u een perspresentatie gehouden. Er is ontzettend veel aandacht geweest. Daar hebt u niet over te klagen in ieder geval. Dus we Bom, genoeg publiciteit gehad. Nou ja, de doorgewinterde Haagse pers die ziet ook wel dat deze partij een, een kans heeft in hoeverre dat gaat lukken. Dat blijkt op 2 maart. Maar ik voeg er aan toe, want anders hebben we zo'n eenzijdig beeld van de ouderenpartij... dat wij niet alleen maar punten hebben voor ouderen, maar ook voor jongeren. Want uh, ouderen hebben niets liever dan dat hun kinderen en hun kleinkinderen ook gelukkig worden. Ja. Ja, maar dan komen we ook een beetje... want natuurlijk, dat is gisteren gepresenteerd... en u hebt nu nog eens een keer uh, samengevat waar u een beetje voor staat. Hè? Maar ja, dan komt er natuurlijk ook gelijk kritiek op. Uh, de babyboomers, wordt dat dan genoemd... Hè? Uh, ja, die gaan met hun 62 62ers met pensioen... en juist de jongere generatie moet straks langer doorwerken... Uh, de babyboomers hadden daar niet om gevraagd. Die, die regelingen die werden aangeboden door maar werkgevers. Goed, het, feit, het, feit is er, het feit is er. Ja, maar de werkgevers wilden de ouderen kwijt. Maar eh, waar het nu om gaat is, gaan we de zaken rechtvaardig verdelen. Want een van onze speerpunten is ook dat bijvoorbeeld starters... Hè, dat zijn de jongeren, eh, die ook moeilijk aan de bak komen... dat daar betere voorwaarden voor gecreëerd worden. En eh, als ik een tweede punt mag noemen... Uh, wij willen een hypotheekrente -aftrek. Dat is een algemeen punt dat voor iedereen geldt. Waarbij juist de starters goed aan bod komen en ontzien worden. Uh, op dat punt komen wij voor de jongeren op... Um, als het gaat uh, om successierechten dan zeggen we nou, de mensen die overlijden, die hebben al een keer over hun, uh, het bedragje wat ja. ze nalaten ja. uh, successierecht betaald maakt dat vrij voor de jongeren ja. uh, op dus, die dus manier zegt, komen dus we, ook voor de jongeren uh, op ja, ja. Maar ik, weet, ik weet niet of die dat allemaal uh, want bedoel, het heet ook 50 plus, dus dan denk je niet als jongere gelijk, daar moet ik me ook bij aansluiten maar wij nee, zegt, we doen ook wat voor de jongeren zeker, maar als je een groene partij hebt, die legt het accent op het milieu, maar die heeft ook een breed programma wij leggen het uh, accent op de ouderen, want die worden verwaarloosd door de hele politiek, maar dat neemt niet weg... dat we een heel politiek programma hmm. breed hebben. Even nog, ik zei het al, er is ook kritiek gekomen. Uh, ik, ik las vanmorgen Gerrit Voerman, die is van dat uh, Centrum voor Politiek Partij... in Groningen zit hij, uh, die zegt, ja, als ik het zo lees... Uh, is het uh, inderdaad een deels PVV-SP, en dat hebben we al, dus wat voegt hij toe? Wij voegen heel veel uh, originele nieuwe punten toe die de anderen niet hebben... Uh, wij gaan bijvoorbeeld uh, de opcenten, de, de motorrijtuigenbelasting, gaan we in alle provincies bevriezen als we er goed gekozen worden. Uh, wij hebben hele originele punten, zoals afschaffen van de commissaris voor de koningin. Ja. En uh, dat hebben die andere partijen niet. En als je kijkt bijvoorbeeld, was hier net de vertegenwoordiger van GroenLinks, wat bijvoorbeeld zo'n commissaris voor de koningin als Borghout ervoor een potje gemaakt in heeft in het land. En, en de meesten hebben ontzettend veel bijbaantjes. Uh, die baan is volledig overbodig. Kan door de gedeputeerden gedaan worden. Ja. Wij hebben originele punten die voor iedereen geldt. En dat geldt niet voor de PVV en voor uh, SP. Nee, en U, bovendien, daar wijken we af. En bovendien zeg ik tegen al die mensen die dachten dat de PVV voor ouderen opkwam: Je hebt gezien op 9 juni. Uh, de stembus was dicht en meneer Wilders liet zijn enige breekpunt vallen. Hij heeft gewoon de zaak opgelicht. Econoom Weder van Wijnbergen uh, die zegt dat uh, de groep bejaarden, zoals hij dat noemt, uh, die er nu aankomt... de rijkste generatie is die ooit heeft geleefd. Dus wat klaagt u eigenlijk? Uh, gedeeltelijk uh, zitten daar mensen onder... die uh, ja, best een goed, uh, goede oude dagsvoorziening hebben. Maar wat zo vaak vergeten wordt, en ik heb die mensen meegemaakt... onlangs werd, werden de pensioenmensen van uh, Smit Bergingsbedrijf werden bedreigd. Nou, er blijkt uit dat er mensen zijn die voor het merendeel een pensioen hebben van 300 euro per maand. En als daar nog geld van afgepakt wordt, is dat een bittere schande. Want die mensen hebben het nodig, die hebben erop gerekend. En daar dient men van af te blijven. Ja. Beloofd is beloofd. Nog, nog even iets over die naam, 50PLUS. Want ik heb u een paar weken geleden, was dat, of nou, misschien wel langer geleden, heb ik een keer gehoord bij de collega's van de EO, smiddags. Uh, en toen, toen heet het volgens mij nog ook u. Uh, en, en zou het vooral over de pensioenen ja, gaan? Ja, kijk, kijk, dat is een, een breed misverstand... wat ik zelfs in kwaliteitskrant als uh, NRC Handelsblad gisteren tegenkwam. Dan denken ze, oh, Jan Nagel, weer een nieuwe partij 50+. Plus. Die partij die heet gewoon voluit ook U, 50+. Plus. Dat is gewoon dezelfde partij. Alleen vanwege de herkenbaarheid op de stembiljetten... Uh, zijn we nu gelanceerd... Als 50 plus. Maar het is geen nieuwe partij, het zijn statuten die bestaan al vijf jaar. De bankrekening bestaat al vijf jaar. Dus als mensen willen uh, doneren, dan hoeven ze niet eens een nieuw nummer te zoeken. Ik las ook ergens van uh, Jan Nagel, de chameleon in de politiek. De ene moment is dit en de andere moment is dat. U, ze kunnen ook niet ontzeggen dat, uh, u ontzeggen dat u geen uh, gevoel heeft voor, voor, voor de politiek. Want u bent ooit met die leefbaar beweging begonnen. Ja, mag ik daar nou eens een voorbeeld van geven? Want uh, natuurlijk krijg je, als je aan de weg timmert, uh, persoonlijk kritiek. Ik heb opgericht Leefbaar Hilversum. Dat was uh, in één klap de grootste. Nou, dan kun je zeggen dat is een gat in de markt of wat dan ook. Maar wij zijn in Hilversum twaalf jaar lang de grootste partij geweest onder mijn leiding. Ik ben zelf ook wethouder geweest. Dat kan alleen als je het vertrouwen van de inwoners en de kiezers haalt. En daarmee hebben we bewezen, en iedereen schrijft het ook dat wij succes kunnen opbouwen en dat gaan we nu ook doen op 2 maart. Ja, u was betrokken bij die partij van Peter R. de Vries. Die dacht ik nog niet eens zo slecht het deed, maar die had zichzelf een enorme... Ja, die, uh, ook weer zo'n misverstand. Uh, Peter R. de Vries wilde beginnen, uh, maar zei ik laat peilen bij het NIPO of ik 20 zetels haal. Nou, toen haalde hij er geloof ik 16 en toen zei hij ik doe het niet. Maar die partij die heeft nog nooit een verkiezingsbijeenkomst of wat dan ook ja. georganiseerd. Volstrekt... Uh, raar om te zeggen, uh, Daar was nog een partij. Nou. Wij hebben alleen meegedaan aan uh, Leefbaar Nederland. Die kwam op 20 zetels. Uh, wij hebben meegedaan aan Leefbaar Hilversum. Groot succes. En dit gaat ook een groot succes worden. Want wij hebben de afgelopen 24 uur... ik weet niet hoeveel aanmeldingen, donaties, uh, nou. e-mails gehad. Ongelooflijk. U bent, populisme bent u, vindt u ook niet... Vervelend, een beetje populisme. Ach, toe. Ze mogen je noemen wat je wil. Als je zegt, uh, uh, wij willen dat uh, uh, de ouderen niet het meest in koopkracht achteruit gaan. Ben je dan populistisch? Nee, ik denk je bent rechtvaardig. Kamerlid Arie Slop zei van. Uh, ik ben benieuwd uh, wat. Uh, nee, hij, zei, hij noemde, noemde u de politieke kameleon. En Schaker, Jan Nagel, heeft weer een nieuwe zet gedaan: 50 plus. Binnen twee maanden weten we of dit de meeste zet is of niet. Even naar de kandidaatlijst, want er staan een paar mensen uit de denksporten op de lijsten, zag ik. Ja, maar dat niet alleen. Uh, er staat ook bijvoorbeeld een man op, uh, uit die, die, die uh, broodbezorger is. Er staat een postbode op. Maar daarnaast hebben we kwaliteit. We hebben de vicepresident van het Haagse gerechtshof op de lijst staan uh, in Zuid-Holland. We hebben een oud-rechter uh, op de lijst staan. We hebben oud-burgemeesters op de lijst staan. Vele oud-wethouders. Uh, het is ongelooflijk wat een kwaliteit deze partij in korte tijd bij elkaar heeft weten te ben halen. En allemaal goed gescreend? Heel goed gescreend, want uh, 9 juni waren de Tweede Kamerverkiezingen. Daar hadden we graag mee gedaan. Ja, waarom deed u dat eigenlijk niet? Omdat wij niet klaar waren met die lijst... en ja, niet ja. die fout van die oudere partijen in het verleden wilden maken. Ja, die overigens toen zes, uh, zeven zetels halen. Dus er is wel een uh, mogelijkheid. Nog één ding. Uh, er is nou, overigens al een peiling geweest... waaruit blijkt dat wij een potentie hebben van acht à tien Tweede Kamerzetels. En dat, was, en dat was nog voordat wij uh, bekendheid kregen of campagne gingen ja. voeren. Uh, ik zei het al, er is heel veel publiciteit geweest... Na na die persbijeenkomst, uh, behalve in de Telegraaf, viel me op. Een klein berichtje? Ja, de Telegraaf heeft op uh, pagina 3 staan dat ze onafhankelijk uh, nieuws leveren. Maar de Telegraaf is natuurlijk een trouwe steuner aan uh, Wilders en Rutte. En die zien dat gevaar wel. En het is onbegrijpelijk dat als je ziet dat anderen op de voorpagina... twee, drie stukken hebben, uh, commentaren dat uh, de lezers van de Telegraaf... kennelijk een andere krant moeten kopen... om op de hoogte te zijn van wat, wat wij gezegd hebben in Nieuwsport. Te, te, terwijl uw achterban daar wel ziet, denk ik, uh, voor een deel, toch? Bij, bij de uh, de, kijk, de Telegraaf is wat mij betreft een prima krant... en die heeft een achterban bij alle politieke partijen. Maar ik vind het erg jammer dat ze dit vergeten... en de mensen dus... Uh, gelukkig zat het in de journaals en in de nieuwsrubrieken... Ja. dus ze waren toch op de hoogte. U zit nu hier in stand.nl. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden... en dan uh, uh, kom ik zo nog even bij u terug... om die reacties uh, door te nemen. De oude de partij 50PLUS is een aanwinst voor de politiek. Dat is onze stelling. Voorlopig eens 48 oneens 52. En dat is door 1843 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, uh, ik spreek hier met uh, Carmen Manuels uit Zandvoort. Uh, ik vind het een, een hele uh, fijne... Uh, nou, zeg maar uh, dat het heel fijn is voor de ouderen... dat meneer Nagel uh, zich daarvoor uh, gaat inzetten. Hij heeft een enorme politiek uh, uh, hoe zeg ik, know-how. Uh, maar wat ik niet snap is dat ik, ik ga gewoon uh, uh, twijfelen aan de rechtsstaat. De mensen van de pensioenen. Ik ben 72. Ik heb tot 70 jaar gewerkt. En uh, bij Thuilm in, in, in Harlem. Maar ik snap gewoon de rechtsstaat niet meer. Hm. Als wij de, de, de, de ouderen, uh, daar wordt nu uh, alles op, hoe zeg je dat, uh, uh, er wordt gekort. Ja. Terwijl al die, uh, die, die mensen zoals uh, Noud Wellink, uh, Schering ga. Ja, ja. uh, al die managers. Ik weet niet wat managers doen. Mevrouw, ik ga u onderbreken, en want anders wordt het een lang verhaal. U, u, u, u zegt eigenlijk. U bent, het, u bent het eens met de stelling, concludeer ik. Klopt dat? U bent het eens met de stelling? Ja, absoluut. Dank u wel. Standpunt.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Wilkerson uit Driebergen. Ik wilde even zeggen dat ik het volkomen oneens ben met de stelling. Ik vind een oudere partij absoluut overbodig. Waarom? Omdat ik vind dat we solidair zijn met alle mensen in de maatschappij. Ik heb kinderen en kleinkinderen. Vind ik belangrijk dat daar ook goed voor gezorgd wordt. En zeker niet alleen voor een oudere partij. Wat belangrijk is, is dat de bestaande politieke partijen zorgen... zo snel mogelijk het kabinet naar huis te sturen. Maar dat uh, zie ik de mm -hmm. oudere partijen niet zo snel doen. Zeker uh, niet omdat ze eerst in de eerste kamer gaan zitten. Goed, dank u wel. Stamperdel, goeiemiddag. Ja, goeiedag. Met mij, met William. William. Ik uh, geef om te beginnen een hele warme schouderklop aan Jan Nagel. Ja. Een leeftijdsgenoot, generatiegenoot, een man die vroeger in de P van de A bewezen hebben. Ja. Maar, nu, maar nu even over de stelling. Ja, de stelling is fantastisch. Eens dus. Ja, zonder meer. Ik ben zelf 73 oud vakbondbestuurder. Ik heb vroeger bij het GHK gewerkt, UWV, al dat soort ervaringen meegemaakt. Ik zat dus in de de groep sociale verzekeringen heet. En toen nog nu is het onzekerheid. En in dit land is een club... ja, ik wil de mensen niet beledigen... maar die uh, zien de werkelijkheid niet. En men is een populist als men daar tegenin gaat. Dat is meneer Nagel beslist niet. En de man die ik naast hem gezien heb van de week... Uh, meneer Kroll... Uh, geef me ook een groot vertrouwen. Mm. Dat is ook een man die ze weetje weet. In het namen van die andere mensen. En ook die man van 80. Een oud senator. Hulte. Ik hoop dat dit echt uh, een succes ja. wordt. Goed, u, u gaat erop stemmen dat in de ieder geval. In samenwerking met andere partijen. En kan maken de terreurmaatregelen. Van dit oude regime nog. Die uitgevoerd worden. Dank u wel. Stampenhoofd, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Bravenboer. Uit Burghaamssteden. Ik ben er vierkant tegen. Ik ben 80 jaar. En weer een slint, splinterpartij, daar zitten we helemaal niet op te wachten. Het worden allemaal schreven, schreven in de Tweede Kamer. Ze moeten de kiesdrempel verhogen. En dat we veel minder partijen in het parlement krijgen. Dat is mijn mening. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, heren. Er is helaas een, een, een standaard reactie op... of tenminste vooral binnen bepaalde bastions als Den Haag... de media en de omroepen dat, uh, tenminste, dan scheid ik de media en de g media bijvoorbeeld... Uh, dat uh, bij een nieuwkomer al meteen suggestief negatief erop ingehakt wordt, liefst om diegene uh, zijn stoelpoten onder hem vandaan te zagen, maar meneer Nagel zegt terecht, van uh, er waren contracten met die pensioenen, en de bonussen, zijn, daar zijn de contracten niet van gewijzigd, en ja. waarom zouden de mensen met een pensioen dat dan wel moeten? Ongeacht of ik het ermee eens ben of niet, maar als, ja. hij dat, als hij dat punt maakt, heeft hij wel degelijk een punt, en de bonussen worden nog steeds uitbetaald, en, de, en de mensen het mensen met een pensioen, die worden te grazen genomen. Ja. Ja. Gaat u erop stemmen? Dat uh, moet ik nog zeggen. Ik, zou, oh. ik moet daar me nog in verdiepen, maar meneer Nagel verdient uh, in ieder geval de moed dat hij ja. bij u gaat uitleggen wat er, wat er is een rattenvanger uit Venlo die bij u niet durft te komen. Dat Zo doet is meneer het. meneer Nagel wel. Ja, dank u wel. Stamperdel, goeiemiddag. Hallo. Goedemiddag. Zeg maar. Uh, mijn spreekt dat het raam van Sfeer. Ja, die vorige meneer heeft heel wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Uh, ik ben het inderdaad ook zeer tegen one-issue partijen en de grote versnippering die nu gaat ontstaan. Maar ik voel ook wat meneer Nagel net zei, dat hij zo reclame maakt voor dat er ook de postbode en dergelijke op de lijst. Nou, ja. dat, vind, dat zou voor mij ook al een aanleiding zijn om daar niet op te stemmen. Ik wil er toch nog wel wat kennis in hebben. En ja, maar hoe zou hoe zou zo'n postbode of een bakker was het, geloof ik. Uh, waarom zou die niet uh, de politiek in kunnen? Ja, ik geloof toch als hij daar straks. Uh... Uh, in, de, in de Eerste Kamer daar uh, verklaring moet afleggen. Wat het over dat, de dat statenlijsten. Dat betreft moet afleggen tegen, ja. tegen partijen. Nee, maar het, gaat, het gaat nu voorlopig over de Provinciale Statenverkiezingen. Dus dat is iemand die uiteindelijk in de, in de staten van een provincie gaat ja, komen. Ja, maar misschien met de hoop toch ook nog in de Eerste Kamer te komen. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar en mag ik eraan toevoegen dat diezelfde uh, bakker... die heeft jarenlang voor de PvdA in de gemeenteraad gezeten. Dat zijn hele capabele mensen. We moeten niet oh, overal ja, mensen... Minachtend om praten omdat ze maar aanhalingstekens een bepaalde Precies. baan zouden nee, hebben. Nee, dat, dat moet Iedereen niet. telt mee in deze maatschappij en nee, moet kunnen meedoen. Daar geef ik een groot gelijk aan. Maar, maar in mijn hoofdzaak ging ook over de verstippering. En ik ja. vind dit, dit is ook een, een uitgelezen manier nu voor de ja. andere partijen... Om, dus om meer mensen beschikbaar te stellen. Dus zeg maar een soort werkgemeenschap binnen de diverse partijen... waar dus ook ouderen dan meer voor het voetlicht komen. Ja, nee, maar... oké. Okay. Uw punt is duidelijk, meneer. Ik ga dat zo nog even voorleggen aan, aan Nagel. Hoe we daar net ook al even over gehad hebben, of het alleen maar over ouderen gaat. En hij heeft al gezegd dat hij ook punten heeft die voor jongeren interessant zijn. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met mevrouw Hulsberger. Ik wil dus ook reageren op de stelling. Ik vind dat in onze maatschappij de ouderen asociaal behandeld worden op alle fronten, meneer. Uh, ik heb een zogenaamde ouderenflat. Daar kwam ik wonen toen ik 58 was, nog fit. Er is niet één enkele ouderenvoorziening. Uh, het kan zelfs in erge gevallen kant je leven kosten. Ik word maandagochtends geprikt door de trombosedienst. Mm -hmm. En dan krijg ik altijd de volgende dag de nieuwe kaart dat ik in moet nemen. Ja. Maar de post komt niet meer op de mat... Als ik niemand heb die mijn kaart kan halen, ja. kan het mijn leven kosten. Ja. Maar, je maar, moet hier met je vuilnis naar beneden. Mevrouw, meneer? even voordat u alle problemen van de flat gaat noemen. Want daar, daar hebben we echt, ja, het spijt me helaas even de tijd niet voor. Maar dat, dat, dat nagel luistert mee, dus die gaat dat allemaal noteren. Uh, ik wil graag nog even terug naar die stelling. Die oudere partij 50PLUS is een aanwinst voor de politiek. Dan zegt u dus, ja. daar ben ik het mee eens. Ja, zeer zeker. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met half maar goedemiddag. Ik ben het er toch niet mee eens. En ik, om te beginnen wil ik al op wijzen dat we hebben al een regering van 50+. Plus. Dat, dat ziet je ook even over het hoofd. Ja, maar die doet heel weinig voor die categorie. Ja, ook dat, dat, dat, dat, ze zijn net begonnen, meneer. Dus ik, dat, ja, maar mag ik vijfde. één ding noemen? Uh, ze hebben uh, de begroting voor 2011 maakt uit... dat de ouderen het meest in koopkracht achteruit gaan. En niemand neemt dat voor die ouderen op. Nee, nou, laten nou, die meneer nog even zijn verhaal ik, afmaken. Nou, ik ben, zelf, ik ben zelf 71, dus ik, ik zal dat... Met belangstelling tegemoet zien, maar ik, ik kan mijn protest ook laten horen via de, de bestaande politieke partijen. En ik zou zeggen, da, als u de volgende partij op gaat richten, want die gaat er ongetwijfeld ook komen, doe dat dan inderdaad de partij voor de verhoging van de kiesdrempel. Hè? Want dat is eigenlijk mijn punt. Laten we daar nou eens mee ophouden met die splinterpartijtjes. Dat, nee. We hebben er al zoveel. Ja. Te veel. En, en het is echt genoeg voor, vind ja. ik. Goed, dank voor het bellen. Zeg zeggen we tegen iedereen. Het is een populair onderwerp, ook op onze site trouwens, want het uh, is echt ongelooflijk. Er zijn nu al bijna 2000 mensen gestemd. En uh, de percentages zie ik, meneer Nagels zijn er zelfs iets uh, veranderd. En, en ten gunste van u. Dus dat hebt u er wel bij weten te kletsen. <laughs> een paar professeertjes. Nou, kletsen, uh, ik nee, kom ja, gewoon nee. met de feiten. Hè? Ja, nee, okay, nee, maar goed, ik bedoel... Uh, en de, de, de, de... En het aardige is bijvoorbeeld, op die laatste manier... de verhoging van de kiesdrempel, dat staat in ons programma. Dus die meneer kan ook op ons stemmen. Kijk aan, ja, maar dan moet je uitkijken dat u niet zelf uw nek dan omdraait. Nee, wij als als zijn niet zo bang, want ik denk als je te weinig stemmen hebt... dan moet je ook uh, geen splinterpartij worden. Ik heb vertrouwen erin dat we mee gaan tellen. We gaan even naar de ANWB, want er is een spookrijder. En die spookrijder komt u tegen op de N15 vanaf Europort naar Rosenburg. Bij Rosenburg komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal de melding op de N15, Europort Rosenburg komt u bij Rosenburg een spookrijder tegemoet. We praten door met Jan Nagel. Hij is de man achter 50-plus. En nog heel veel meer mensen natuurlijk. Even dat punt van die laatste meneer. Want dat, en dat is vaker teruggekomen natuurlijk ook bij de bellers. Splinterpartij, one-issue-partij. Waarom niet gewoon binnen een bestaande partij proberen draagvlak te krijgen? Die partijen die... Liegen gewoon, die, die maken niet waar. De VVD was tegen de bosbelasting. Uh, nu hebben ze het voor het zeggen, ze laten doorgaan. Wilders heeft gewoon een acht uur zijn belofte gebroken. Uh, die partijen komen onvoldoende op, voor met name de ouderen. En ik ben niet bang dat wij een splinterpartij worden. U moet dus opletten hoeveel aanhang wij zullen weten te creëren. En we zullen zeker als we in de kamer komen... niet de kleinste zijn. Nee. En u hebt aan het begin gezegd... Van, uh, ik heb ook echt wel oog voor zaken van jongeren. Uh, er was ook een vrouw die zei... Van, ja, waarom doen we dit nou? Om we moeten solidair zijn met iedereen. Het gaat niet alleen maar over ouderen. Uh, het gaat net zo goed over mijn kinderen en, en, en dienstkinderen. Dat, dat klopt. Maar als, je, als het op een gegeven moment met het milieu niet goed gaat... dan is het goed dat er een partij is die daar een accent legt... en de andere dingen ook doet. En op dit moment... De ouderen die wisten waarvoor ze gespaard hadden... die elk jaar een brief in de bus kregen hoe hoog hun pensioen zou zijn... die nu zien dat het, het partnerspensioen uh, wordt afgebroken... mede dankzij de steun van de PVV en de heer Wilders. Die andere partijen laten het allemaal gebeuren. Het is de hoogste tijd dat er een nieuwe 50-plus-partij komt. Ja. Zet u echt in op, op, laten we zeggen, om die kiezers bij Wilders weg te halen? Ook? Uh, ze zullen bij alle partijen weggehaald moeten worden... Uh, maar er zijn natuurlijk mensen die uh, protesteren tegen de gevestigde orde in Den Haag. En dat vertaald hebben door op Wilders te stemmen. Maar nu hij ze bedrogen heeft, denk ik dat die mensen juist naar ons toe moeten komen. Ja, want, want in die peilingen blijft hij ook, ook al het gedoe binnen zijn, zijn fractie en zo, blijft hij toch uh, heel, heel stabiel. Hij is wel iets teruggevallen. Ja, maar kijk, dan stemmen de mensen rechtstreeks op Wilders. Straks bij de statenverkiezingen staat er een onbekende meneer Jansen op nummer 1 en niet meer de heer Wilders. En dat uh, kan een Behoorlijk effect hebben. U ja. we, we, we hebt vast op een, op een bierveldje wel eens even bekeken van wat er allemaal mogelijk is. Wat, wat, wat ziet u aan te denken? Nou, ik, uh, ik ga ervan uit dat wij zoveel Eerste Kamerzetels krijgen dat we een sleutelpositie hebben. En dat kan twee dingen betekenen: of aan onze eisen wordt op een goede manier tegemoet gekomen, of dit kabinet verdwijnt. Ja. Dus de mensen hebben er groot belang bij om op 50 plus te stemmen. <laughs> Ja, en, en, want dat, dat zei ik, de kortste klap zijn natuurlijk als het kabinet verdwijnt... en u zelfs misschien een, een, een belangrijke rol in, in eventuele nieuwe onderhandelingen zou kunnen spelen. Uh, ik ga want dus in de laat... Eerste Kamer kan je toch bijna geen politiek uh, maken? Uh, nou, dat gebeurt de laatste tijd wel, want uh, je merkt dus dat de regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dus die moet concessies doen, willen ze dingen daardoor krijgen. Nou, dan zullen ze een hele harde aan ons hebben... Maar als de kiezers zorgen dat wij die invloed en die zetels hebben. Uh, dan gaat er echt in Nederland wat veranderen. Goed. Uh, we gaan dat allemaal zien. Uh, Jan Nagel, ik zei het al door zijn uh, verhaal hier. en ik zei u hebt erbij gekletst. maar dat bedoelde ik uh, helemaal niet. Uh, zeg maar neerbuigend. Want uh, er is, uh, u staat nog wel steeds. Een, een procentje in de min, zeg maar. 49% eens met de stelling. maar dat was net 48%. En uh, 51 is het dus oneens. Op die stelling, de oudere partij 50 plus is een aanwinst voor de politiek. Uh, maar, meer dan 2000 keer gestemd. Maar bijna de helft, uh, dat is natuurlijk een ongelooflijk aantal mensen. Als dat uh, op enige manier straks vertaald wordt, dan kunnen we nog een verrassing hebben op 2 maart. Kijk aan, en er blijft nog, uh, de, de, die stelling blijft de hele middag op die site staan. Dus er zal ongetwijfeld nog wat bij uh, komen ook. Uh, dank voor de komst naar hier, Jan Nagel. Uh, we gaan naar de andere kant van de tafel. Daar zit Thijs van der Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Arie Boomsma is bij ons de gast. Hij is uh, maker van het programma Uit de Kast, waarin homo's in het bijzonderkomen zijn van de familieleden voor hun gehaardheid uitkomen. Het was een groot succes vorige week, de eerste uitzending. We gaan met hem praten waarom hij het maakt, hoe die het maakt... en meer van dat soort vragen. Verder de gast Jos van der Zande van de GGD Brabant. Hij is verkozen tot de meest invloedrijke persoon... als het gaat om publieke gezondheid vorig jaar. Heeft te maken met de Q-koorts in Brabant. En we gaan praten met een dijkgraaf, Twan Grezel... over het water in Brabant en Limburg. Dat zometeen na twee. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.